Kasper Meijer met het NOS Journaal. Justitie op Aruba gaat twee politieagenten vervolgen... voor de dood van een 19-jarige man bij een arrestatie. Zijn dood maakt veel los op het eiland en bij Arubanen in Nederland. De politie wilde de auto van de man in februari aan de kant van de weg zetten... omdat hij zonder achterlichten zou hebben gereden. Na een achtervolging opende agenten het vuur... en werden 20 kogels afgeschoten waarvan één dodelijk was... Uit beelden blijkt dat de auto wel degelijk de achterlichten aan had. De agenten worden beschuldigd van medeplichtigheid aan doodslag. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn iets hoger geëindigd. Na een onrustige handelsweek leken beleggers wat gerustgesteld te zijn... door een interview met de topvrouw van de Amerikaanse Centrale Bank. Ze zei dat de organisatie bereid is om de markten te stabiliseren als dat nodig is... Verder leidde een opmerking van president Trump tot opluchting. Hij staat open voor een deal met China. De belangrijkste beurzen sloten ruim anderhalf tot 2% procent hoger. Bijna alle paasvuren die in Drenthe zouden worden aangestoken... zijn afgelast vanwege de droogte. Alleen in de gemeente Emmen gaan vier paasvuren door. De kans op natuurbranden is groot. Branden kunnen zich door de droogte... en mogelijke wind snel en onvoorspelbaar ontwikkelen... In de gemeente Emmen stonden 13 paasvuren op de agenda. Daarvan mogen dus vier doorgaan, omdat die aan de richtlijnen voldoen. Ze liggen ver genoeg van natuurgebieden en gebouwen die kwetsbaar zijn voor brand. De Britse politie heeft na een dagenlange klopjacht... een ontsnapte vechthond gevonden en afgemaakt. Ruim een week geleden werd de Amerikaanse bulldog in Sheffield agressief. agenten schoten de hond neer, maar hij wist te ontkomen. Het dier werd gisteren alsnog gevonden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. En, en wat zijn dit voor uh, typen? Toebak Leeft. Niemand zit erop te wachten. Toebak Leeft op de radio. Fijne het toestel op aanstaan. En dan roepen we ook met z'n allen dit. Hello world, in the song. Ja, hij zou vandaag jarig zijn geweest, maar overleed eh, alweer een aantal jaar geleden. David die natuurlijk, wow. ja, maar zo'n vrolijk plaatje oh, denk ik, ja. Hij toch wel een beetje verliefd, op. Ja, wel, ik kan me voorstellen. Ja. En uh, ja, ja, na dit soort uh, zonneschijnen hoor je dit natuurlijk dan, hè? Mevrouw Faber, ja? goedemorgen. Mevrouw Faber. Hier, ja. mevrouw pap, nee, nee, ze dat komt niet. Ik we zomaar door, ik, uh, ik geef haar groot gelijk trouwens. Ja? <laughs> ik zou ja. het ook doen. Jij ja, zou ook zo doorlopen gewoon. Ja, maar, joh, en... jij wordt toch helemaal uh, suf uh, bevraagd? ja. Maar ik bedoel, ja, ze had nu wel wat uit te leggen. Nu ja. eindelijk kon ze het duidelijk maken. Nou goed, je begrijpt al, het gaat natuurlijk ook over dit. Goedenavond. De spreidingswet om toegelaten asielzoekers over het land te verdelen... blijft voorlopig van kracht. Dat zei premier Schoof vandaag. De nieuwe asielplannen van minister Faber werden vanochtend besproken in het kabinet. Maar na die vergadering ging Faber er als een speer vandoor. Als een paar vragen te beantwoorden. Mevrouw Faber, goedemorgen. Ja. Er is de strijdswet ingetrokken? Hè? Ja, de strijdswet is ingetrokken. Nou goed, nu hadden ze iets anders bedacht. Althans, wie had er nou bedacht? Dat was een beetje onduidelijk. Ja, een contournota. De minister-president gaf wel toelichting. Ja. Die zei dat er nog een hele weg te bewandelen is richting intrekking van de wet. Nou, ik zie dit hele proces wat ik net schet. Ja. Niet voor de zomerlijk. Dat is een boodschap die Faber blijkbaar niet graag zelf vertelt. Want zij wilde zo snel mogelijk van de spijningswet af, zei ze steeds. Maar nu komt ze eerst met de zogeheten contourennota. Een stappenplan richting intrekking van de wet. Precies, contourennota. Ik had er ook nooit van gehoord. Het werd later uitgelegd door uh, minister Schoof. En Stippen aan de horizon? Uh, of zo. Uh, had kunnen, zo had je ook kunnen uh, de hele. Yes, had je ook kunnen die stippennota. Nou, het, het werd een heel onzamenhangend verhaal met... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. En wie heeft hem bedacht? Nou, die had mevrouw Faber zelf bedacht. Nou, je begrijpt wel. Ik start het muziekje weer. Hello world, song we Dat is echt nodig, hoor. Ja, probeer gewoon vrolijk te zijn. Die faber die denkt het allemaal zo lekker kort door de bocht te doen. Maar uiteindelijk oh. duurt het allemaal zo ijzelijk lang gewoon. Nou goed, en het schijnt dat de spreidingswet eigenlijk best wel goed functioneert. Dus waarom moet die afgeschaft worden? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ja, ook af. Precies, dat is de vraag natuurlijk van alles. <laughs> nou goed, het is nou, we gaan er vanmiddag over nadenken. Want we gaan gewoon langs de stoet staan van het... Bloemencorso. Bloemencorso. Ja, die komt ja. binnen Haarlem. Ja, ik vind het al zo mooi dat er is zoveel zeg maar, bloemen worden geplant. En uiteindelijk worden, uh, zeg maar... Getopt. Getopt. het onthoofd wil ik, zeg maar, dat klinkt niet goed, hè. Getopt. En dan worden ze in zo'n wagen gestoken. En dan rijden we er een paar keer mee rond. <coughs> nou goed, ja, nee, het brengt wel heel veel verbroedering. Heel veel mensen zijn er echt de hele jaar mee bezig met ontwerpen. Uiteindelijk ja. met, zijn ze s'avonds bezig met al die dingen insteken. Het brengt wel iets samen. ik vind het eigenlijk ook een beetje... carnavalesk. Ja, ik vind het ook een beetje gewoon zonde van alle energie. En zonde van... Uh, uh, het is toch ook iets ook zo belastend voor het milieu. Die planten moeten bloemen, groeien. Dat, klopt, dat en... klopt, daar heb ik straks ja. een berichtje voor. Ja, oké. Okay. Ja, daar ben ik nog wel nieuwsgierig. Nou. Ja. Nou goed, we zijn vandaag met z'n tweeën. En Marcus... Uh, Marcus, Marcus, uh, Marco... Is zo'n het die Is aan is gewoon voorbereid voorbereiden uh. op een volgende uitzending natuurlijk. Ja, daar mis we eerst eerste mensen. een lekker plaatje uit de oude doos vandaan, man. En dat het was geleden heb je al verkeurd, Kurt en Kurtnie, de documentaire over het leven van Kurt Cobain en hoe je van ons weggevallen is. Maar dit is waar ze in zat, deze Kurtnie Love Hall, Malibu. 1990 Hal, de bed van Kurt, die Love, natuurlijk de vrouw van Kurt Cobain, waar ze in 1992 mee trouwde. En als je dat leest ook alweer over het leven van deze vrouw, je, dat is echt het rock'n'roll leven. Wauw zeg! En het maf is, ja, de band heeft bestaan van 1989 tot 2002. En toen hebben ze een tijdje in pauze gehad. Toen zeiden ze bij dat, nou weet je wat niet. In 2009 hebben we heb wel weer zin, tot 2012. En toen was het wel een beetje klaar met Band Hall. Het blok. En Courtney Love was daar in te vinden. En zij is uh, 61 en grappig gezegd is een dochter van uh, Grateful Dead zanger en manager. Uh, Hank Harrison en therapeute Linda Carl. En dan denk ik... jeetje, dan, ik, ben, ik ben altijd benieuwd... als je zo'n uh, therapeute bent... of je uh, nog een beetje trots kan zijn... op je dochter. Als je toch zo haar leven... een beetje doorleest... wat ze allemaal heeft gebruikt... en heeft ondernomen... dat je denkt... Poeh, op het... wel een scherp randje dat leven. we Kurt, niet laf. En dan ook nog de beschuldiging... dat ze iets te maken heeft... met de dood van Kurt Cobain. Dat waren echt... Heftige beschuldiging. Goed, die hebben ze later allemaal een beetje weer echt natuurlijk. Goed, het rock'n'roll even dus van deze band Hole. Oh. Goed, is uh, Toepak levert op de Radio Fan. hoe ze erop aanstaan. En de afgelopen week uh, zijn er dingen nog bij, uh, jou bijgebleven... die ik denk ja, dat was nog wel even de... even noemen, zeg maar. Ja, ja. Ja? Dat he? mijn uh, ja? Dat zijn portefeuille toch wel gedaald is sinds al. Je portefeuille is gedaald? <lacht> <lacht> wat, je, wat je dit taken... Nee, nee Je, dat je wel lekker portefeuille. Ze portefeuille. Ja. Je portemonnee bedoel je? Oké. Okay. Echt wel. Hoezo? Heb je een loon omlaag gegaan dan? Nou, wat denk je vooral die tarieven en angst op de beurs en al die dingen. Oh, die, oh je aandelen. Je portefeuille. Ja, je aandelen portefeuille. portefeuille ah, beleggingsportefeuille. Ja, beleggingsportefeuille. Ja, wel daar had je even Trumpen moeten bellen. Want die had van tevoren kennis, hè? Ja. Ja, daar is straks nog wel wat over. maar, uh, ja, dus, de, de, maar uh, dus nu wacht, hoop je dat het klein klein beetje aantrekt. Of heb je ook echt aandelen verkocht? Nee, ik zit in beleggingsfondsen, dus die doen dat. Oké. Okay. Ik heb daar gewoon te weinig verstand en te weinig tijd voor. Ja, Om ja, dat ja. allemaal te doen, weet ja, je wel. Want je moet alles in de gaten houden ja. Oh ja, weet je, dat uh, is niet mijn ding. Nee, dat snap maar dat ik. Dat is, is mij wel bijgebleven. En ook ja. al dat maart weer de, wederom de warmste maart ever is. Ja. En dat soort dingen, weet je wel. En dan zie ik vandaag weer in de krant van die mensen. Nou, we zitten wel wachten op warmere tijden. Ik denk, Wat is dat voor gelul de hele tijd? Hou het is, op. is lekker het is... weer. Het is wel zochtens, dat vind ik wel opmerkelijk. Dat ja? ik uh, wel mijn handschoenen aan moet doen nog zo'n Dat is altijd wel lekker, Het is ja. gewoon echt fris. Ja, ja dat vind ik ook Maar in wel de loop prima. van de dag is het dan weer heerlijk. En gisteren ben ik dus op de fiets naar mijn werk geweest. En het was gewoon fantastisch. Gewoon, uh, dan, uh, je, je moest natuurlijk uh, een beetje andere route. Want door de duinen, de ene spoorwegovergang was dicht. Oh ja. Maar uh, dus, dus half door het bos en die vogeltjes. Nou, ik word er Dat altijd wel heel erg blij van. Ja, leuk. Ik heb altijd met, um, iets met dieren in de natuur. Ik heb daar wel iets mee gewonnen. Zeker. Ja, maar ik kan het zelf vertellen. Sorry? Oh, die zag ik niet. kan het wel stiller. Ja? Het is vandaag de Nationale Dag van de Stilte. He? Die wordt elke keer in april wordt die gehouden. Dat tegen ze zeggen. En het is een door studenten geleide protestbeweging tegen pesten en intimidatie. Hallo! Stel het wat sneller! De intimidatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender studenten en hun aanhangers. Oké. Okay. Dus nou, die is in Amerika onlangs afgeschaft. Maar ja, uh... dat mag niet. Er staat, ik weet niet wat voor een gevangenisstraf <laughs> ja, op gewoon. Ja. Je mag wel uh, handelen en met volkennis, maar dit soort dingen, dat is echt dat is het nee, strengste verbod ja, dat niet meer, hoor. Nou goed, het is dus een week, uh, ja, ik, ik had uh, deze week, uh, zeg maar, mijn vrouw werd 60. Ah, gefeliciteerd. Dus hele happening altijd en altijd het leuk op s'avonds laat, om net even na twaalf uur mensen in huis te halen natuurlijk. Uh, en uh, oh, oh, om dan uh, zo ja. al op uit bed, ...haar uit, half het halve bed vandaan te trekken natuurlijk... aan haar te verrassen. Altijd leuk ja. om dat te doen natuurlijk. Nou goed, uh, verder uh, hebben we straks nog onder andere de Zandvoortse berichten natuurlijk. En niet te vergeten, een stukje geschiedenis. En we blijven het album van Lola Jong gewoon helemaal grijs draaien. En, ehm, was de queer die vorige zin heb ik alweer even vergeet Nou goed, Dit is Connected. Is al een tijdje uit, maar is ook op te vinden, het vinden uh, van een studeertje. Waar natuurlijk Messi op staat. Verontrustende berichten. Zit er ook weer fuck in? Nou goed, luister maar. Ik like maar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 You yeah. <laughs> can Zappig plaatje weer. Hoe kom je dan hierbij, ik? Nou, Deacon Blue. Ja, ik was daar vroeger een grote fan van. En ik was toch nieuwsgierig. Wat is dit nieuwe album? En ze bestaan nog. Zeker, nou. Ja, ze bestaan uh, echt in fases 1984, 1994. Toen zijn ze een tijdje gestopt. En in 1999 zijn ze weer begonnen. En nu bestaan ze nog steeds, ja. En dit is het laatste album. Dat heet Wait On Me van het laatste album. The Western Road. En dan denk je bij jezelf. Waar ken ik dan deze band dan van? Deze... Deacon Blue. In de jaren tachtig hadden ze een hit met onder andere dit bijvoorbeeld. Grande tekst vond ik wel toepasselijk. Als die nog gaat zingen. Het gaat over Trump denk ik zelf. <laughs> ja. ja, precies. Dat is hem. Dat is hem. Nou goed, toen was het toch wat opstanderige muziek en nu is het wat zoetsappig. Maar goed, het is nu ook de weg die ze ingeslagen zijn van de, de Great Westland Roads, Weet je, dan rijden met je auto en dan, dan heb je gewoon wat rustige muziek om je heen nodig. Oh, ja. Wel. Ja, ja, dat goed. is wel goed. Daarvoor nog de uh, laatste single van Lola Jong: dat heet Connected. En dat is ook wat laatste allemaal te vinden met Messi natuurlijk. Daar goed, hier uh, bij Toepak Levens op de radio. Wat lees je allemaal zo? <coughs> nou ja, we hebben het er al over: hè, maar we willen niet meer naar Amerika. En nu is er ook een Britse vrouw die denkt: ik ga naar Canada. Ja. En uh, er schijnt dus een soort eiland te zijn. En uh, dat heet Beffen Eiland. Nou ja. Yes. En dan heeft zij dus uh, helemaal zich laten sponsoren en gedaan... om te zorgen dat zij in haar eentje solo dat eiland kan oversteken. Ja. Yeah. En ze heeft het al in de media en al die <tie> dingen meer. En toen zegt ze toch van Kiki Tarkiwak. Ik denk naar toe. Ik denk dat dat een beetje van een natus is of zo. Ja. Yeah. Nou, die is in de geschiedenis nog nooit door een vrouw alleen gedaan. En... Uh, er komt nu forse kritiek op de reis, want de inheemse bevolking van het eiland... zegt het toch al generaties lang te ondernemen. Ook vrouwen leggen de 241 kilometer, ik vind het toch wel een end hoor. Regelmatig alleen af. En uh, ene Gail, die daar vandaan komt, zegt dat het is heel gevoelig voor ons... vanwege onze geschiedenis en de moeilijkheden waar we elke dag mee te maken hebben... in de strijd tegen de Westerse kolonialisten. Dus uh, ze noemen haar dus echt onnozel en ze heeft nu uiteindelijk haar excuses aangeboden. Oh, en dus die dat... hebben het in elkaar zat dus, blijkbaar. Ja, nee. nee. En ze zei ook het was nooit mijn bedoeling... om de geschiedenis verkeerd voor te stellen... of lokale gemeenschappen gestresst te verzorgen. En uh, diegene die dat dus uh, zei dat ze onnozel was... Die, die deed het ieder jaar, haar oma, zelfs toen ze zwanger was. Ja. 241 kilometer een trektocht. Het is toch wat, hè? Ja. Nou, nee, uh, Wat bijzonder. Als je dat uh, leuk vindt, om zeg maar, als 18 te laat... is er nog een stuk te lezen in de Telegraaf... over uh, Ramundo Ressink. Hij is 42... Hij liet de red race achter zich en heeft dus uh, tien jaar geleden heeft hij dus een tijdje rondgereisd. Hij heeft uh, alles opgezegd, zijn, uh, zijn huurcontract, uh, zijn baan en uiteindelijk is hij gewoon uh, op weg gegaan. En dat was een experiment om te kijken hoe het uh, zou bevallen. En uh, hij, uh, ja, hoe ging hij leven? Nou, hij klopte bij mensen aan en zei dat hij met een experiment bezig was. En dan kon hij zeg maar, bij ze slapen soms. Of hij deed ook klusjes voor ze. Oh, yeah. En uiteindelijk ging hij ook liften in Schotland. En dan ging hij ook bij mensen aankloppen. En dan uh, zei hij ook waar hij mee bezig was. En nou, ze hielpen hem allemaal. Hij wilde zonder geld rondkomen. Ik krijg hier altijd een beetje het gevoel van: oké, okay, het is een experiment. En dan klop je aan bij andere mensen. En die, die gaan jou dan bekosten, blijkbaar. Hè? Dus dan denk ik. Ik weet niet of het dan helemaal moet. Hij heeft er een boek over geschreven. Ik heb natuurlijk niet alles helemaal door en door gelezen. Maar goed, uh, hij heeft toch wel het tijdje volgehouden. En uiteindelijk heeft hij ook in een caravan gewoond. Uh, Noem nog een even een persoon. Want, uh... Deze persoon is Ramondo Ressink. En uh, hij heeft een boek geschreven over wat hij dus heeft meegemaakt. Uh, met zijn rugzakje. Uh, rondtrekkend. Ah, en er kwam ja. onder andere ook mensen tegen die, zeg maar, in Zwitserland woonden en uiteindelijk teruggingen, omdat ze in Zwitserland toch te weinig geld verdienen om rond te komen. En deze man die had bijvoorbeeld een hobby, uh, verhuurde zich als clown, en daar verdiende hij net te kort geld voor om daar, zeg maar, ook mee rond te komen. Dus is hij is uiteindelijk teruggegaan naar Portugal, daar heeft hij contact mee gehouden. Dus hij heeft echt wel wat meegemaakt. Dus voor mij is het wel een maar uh, Nou, het ja. is altijd wel leuk om te kijken. Ja, kan je echt buiten de, de maatschappij functioneren? Maar dan denk ik, blijf dan ook buiten de maatschappij. En dan ga geen beroep doen op andere mensen. Want dan ben je niet echt buiten de maatschappij. Dus ja, de, maar goed, dat is bij mij een Het is, het is wel een beetje een droombeeld, hè? Van dat je ja. buiten de maatschappij... en dat je ja, dat is met niemand is. wat hoeft en zo. Ja, ja. En, maar ja, ondertussen maak je wel gebruik van de maatschappij... omdat je toch uh, een keertje misschien naar de tandarts moet of zo... Nou, maar goed, Omdat hij je klopt. je brilstuk is. Ik ja. noem wat. Ja, maar hij klopt bij mensen aan. Hij gaat dan bij mensen slapen, weet je wel. Ja. Het ja. heet Couchsurfing, hè. Dat is ook een website voor. Ja, dat ja, klopt. En mijn ja. zus doet dat, hè. Die, ja, die wordt notabene 75 dit jaar... Maar die, die, die, belt, die belt gewoon aan okay. dan op die adresjes en zo. Zegt ze dat van tevoren dat ze zo oud is? Wat? Nee, ze heeft een hele jonge stem. <laughs> hallo. hallo, hallo. Ik wil wel bij je slapen op de bank. Nee, ja, dat doet ze buurjongen zelf ook wel hoor. Zij stelt haar bank ook beschikbaar. Ja? Ik ga er niet op, want dan komen ze allemaal in Zandvoort surfen. Ja, ik denk, dat. Ja, dat. <laughs> Zeker. Dat is een mooi stekje. Maar nou, Die, die gaan, gaan nooit meer weg. Nee, nee, mijn buurman, uh, mijn buur, jonge buurman heeft het gedaan. Mijn jonge buurman, dat is zo, een goede benaming, die heeft het gedaan en die kreeg allerlei uh, jonge vrouwen over de vloer. En uiteindelijk is hij blijven hangen, een Russische vrouw. En daar is hij uiteindelijk mee getrouwd. Ah. Dus uh, ja, je snapt het al. Nou, dat, is, dat is uit natuurlijk, hè. Daar kan je natuurlijk niet mee blijven getrouwd, oh, de Russische ja. vrouw. Am I supposed to like the <tog> things we do?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 Ja, een dag geleden begon ze met muziek maken. Neve Ella. En Neve Ella Pinkering. Pinkering. Dat is ook... dan dat ik weer verkeerd uit. Maar goed. Die, uh, ja, dat is haar volledige naam. En ze is uh, 22 jaar oud. En zingt echt letterlijk destijds 19 in a week. Ja. En dat is het dan ook destijds geworden natuurlijk. Goed. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. Uh, een van de dingen is natuurlijk... Uh, ja. ja nieuws gaat beginnen. Ja, dat wil ik eens zeggen. Goed. Uh, opvang uh, opvang uh, Oekraïne. Een uh, jaar langer aan de Noorderduinenweg bij het Corodex-terrein... waar vroeger Corodex stond natuurlijk. En Molenburg, onze burgervader, heeft gezegd in een brief aan de omwoner... dat het in ieder geval tot in 2026 gaat gebeuren. Het was ooit de bedoeling dat ze in 2025 met de bouw zouden beginnen. Maar mede door de stikstofregeling en <kijf> regelgeving is het allemaal veranderd. En pre-wonen heeft ook aangegeven dat de komende jaren uh, ja, wordt gekeken... naar waar uiteindelijk deze asielzoekers wel gaan wonen... als ze wel gaan beginnen met bouwen en wat daarvoor nodig is. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, hebben ze nu nog een veilig huis en uh, dat is fijn. Ja. Want ze hebben een weg hier in Zandvoort echt wel gevonden. Sommige mensen werken hier gewoon. Kinderen gaan gewoon naar school, dus ze zijn gewoon onderdeel van de maatschappij. En dat is mooi om te horen. Ja, zeker. Ja. Mocht jij je eens aan voelen, er is op 5 mei is er van 12 tot 3 uur... Er wordt er een gezellige en verbindende vrijheidsmaaltijd gegeven op het Plein. Een verbindende vraag heet maaltijd? Is... Vrijheidsmaaltijd. vrijheidsmaaltijd okay. Ja. Dus uh, als je behoefte hebt aan een warm gesprek en een lekkere maaltijd, dan kan je dus erheen gaan. Er is live music. De vrijheid wordt gevierd. Dat is natuurlijk 5 mei. En gaan we weer eten? En Je, je kan je uiterlijk 18 april aanmelden via vrij, uh, 5 mei maaltijd gmail.com. of uh, Bak een ingevulde flyer. Of die leveren die in bij Pluspunt en de bibliotheek. Zelf een bakte flyer moet je inleveren. Nee. nee. <laughs> een flyer. Okay. Nee, en een Ja, nee, je, ik maak er altijd grappen van. Oh, we gaan weer eten voor de vrijheid. Zeker ja, de goede tijd. We gaan day. nog veel meer eten voor de vrijheid. Ik heb de nog goed, wel zoiets. Yes, Schoolkinderen ontdekken Bunkerpark. Een oriënastisch school bleef de vorige week een excursie in de bunkers. Met de hulp van Annalore Baum. En die gaf toestemming om daar rondleiding te geven. En ze zijn bij de grootste bunker binnen geweest. Van Wilma en Rob Oosterdorp. En ze zijn ook op het terras geweest. Ik wist helemaal niet dat een bunker ook een terras had. Maar dat is zeg maar als je wel een bommetje wil ontvangen. En uh, Hans van, van der Pelt is een tekenaar van de Zandvoortskrant. Die had de kinderen de opdracht gegeven om uh, een tekening te maken van wat ze beleefd bele hebben in die bunkers. Dus dat was wel leuk om te zien. En goed, en uiteindelijk is er een afgesloten fles appelsap gegeven voor de gids. Oh, Oké. Was je een beetje of zo. Appelsap? Geen idee. Het nou nou zelfgemaakte appelsap, dat kan natuurlijk niet anders. En uh, nou goed, het is leuk om de, uh, ja, deze wandeling deze ook te doen: uh, de bunkers te bezoeken. Dat ja. spreek altijd door de verbeelding. En ja, Zeker. Het lijkt me ook wel leuk om zo'n bunker te kopen en daar een zomerhuisje in te bouwen. Maar ja, goed, daar ben ik niet de enige in, geloof ik. Ja, nou, ik ben er wel geweest, maar ik hoorde van iemand, een collega van mij, heeft daar een bunker. Ja. Maar als ze echt zomer, ze zitten helemaal vol met van die, uh, van die uh, teken en dat soort dingen. Oh. En, en toen had ik al zo van, hmm, dat vind ik alweer minder. Ik heb een ander plan de dag net. Ja. Okay. Je zit hier ja. in de duinen en het is natuurlijk heel uh, ja, ja. veel strueel. Ja. Ik heb uh, slecht nieuws. Oh. Er is een achterneef van mij overleden. En dan denk je, nou ja, oké, okay, dat zal wel. Ja. Maar dat is die oud-wethouder Gerard Oké. Okay. En uh, hij staat bij het gemeentelijke nieuws. En hij is 85 jaar geworden. En hij was van 1994 tot 1998 wethouder in Zandvoort. En hij was een graag geziene gast overal. En uh, de, de burgemeester zegt... dat hij had een groot hart voor Zandvoort. Stond altijd klaar voor zijn dorp en de mensen om hem heen. En zijn inzet, warmte en betrokkenheid... zullen we nooit vergeten. Nou, kijk. Go dat is goed. Ja, ik ben... Uh... Ja, is er is onderzoek gedaan naar het oude uh, paviljoen uh, Ritchie. Uh, uh, uh, op de... Ja, de uh, Boulevard Bernard. Ries Ries, Ries, sorry. Ja. Ritchie is iemand anders, geloof ik. Ritchie, ja, maar daarom heb ik bij mijn zoon een T in zijn naam gezien. Ja, heb je goed bekeken. Ja. Uh, de Boulevard Bernard, namelijk, uh, ja, die was, uh, ja, die stond in de brand. Iedereen uh, was ontdaan. Nou, niemand was ontdaan. Iedereen was, had zoiets blij dat dat erop opvikt. Want er moet iets nieuws komen. Het is misschien een startpunt. Maar ja, een oud pand wat in de brand vliegt, daar kan alle, kunnen allerlei stoffen in zetten. Dus uiteindelijk heeft uh, de Omgevingsdienst Eimond uh, onderzoek gedaan. Wat uh, bleek dus aspect. Ze hebben daar asbestplaten, plafondplaat en dat zijn soort cementplaat en daar zit asbest in vast. Nou, als dat in de brand gaat, dan ja, wat gebeurt daarmee? Dat hebben ze onderzocht. En het blijkt dus dat deze asbestdeeltjes daar in de buurt zijn blijven hangen. Niet, zeg maar, verder het strand opgegaan zijn, niet de lucht ingegaan zijn. Dus dat is uh, veilig voor de omgeving, dus dat is fijn. Dus binnenkort komt er een speciaal bedrijf en die gaat het allemaal opruimen en dat slopen, want dat hele pand duurt ongeveer twee weken. En dan hopelijk komen er echt wat plannen om er iets moois neer te zetten. Nou ja, wel, elke ik weet niet of het nou echt een monument was. Want het zou grappig zijn als ze dan gewoon een gelijk uh, gebouw neerzetten. Helemaal nieuw, maar wel in hetzelfde uh, stijl. Oké, okay. ja, het is me nooit opgevallen dat, we... dat het een zo'n bijzonder gebouw was aan de buitenkant. Ja, wel? Ja, ja. Wel? Je ja, vond het van wel. Ja, okay. er waren ook zwembaden bij en zo. En uh, menige Zandvoort heeft daarin vroeger in de zomer wel gezongen, hè? Oké, okay. nou goed. Ze ja. waren ook een waterpont, want dan gingen we, uh, ging je eerst uh, ging je het bad uit... en dan ging je daarna in het zand rollen en dan sprong je er weer in. En uh, dat vond ze niet fijn, want er kwam nee. al het zand erin. Je moet zeggen, dat is, ah. lijkt me nog niet echt Nou goed, ja, langs de kust van ja. Zandvoort moet er hier en daar nog wat gebeuren? Ik liep een keer even, want helemaal richting noord, toen dacht ik van... Oké, okay, wat staat hier allemaal? Van die hele oude huisjes. Maar goed, maak ja, dus je uit. Als je zelfs een huisje bezitten. Ja, dan uh, sorry daarvoor. Maar goed, oh, wat hebben we hier? Fiddler, yes! Straks de geschiedenis! Eerst even dit: can I see you? You're so chic. Sell the jeans that I bought last week, last week, last week. That was so last week. Oh, wat een lekkere gitaarblaadje van Wittler. Mijn advies is dat, uh, luister ook even het stukje cocaïne. Ja, dat is de oude Cocaine van uh, Dillinger. Die hebben zij een nieuw leven ingeblazen. Oh ja, dat wordt vuurwerk gewoon als je naar luistert. Echt waar. Wat een uh, lekker gitaarherrietje is dat. Goed, het is de zaterdagmorgen in het in de Telegraaf. Straks te, te lezen Nederland op eigen benen. En experts moeten minder, uh, experts zeggen, we moeten minder leunen op de VS. En hebben ze drie uh, dingen uitge, uitgewerkt. Drie uh, scenario's uh, denkbaar. Eén, Europa moet zich voorbereiden op een volledige economische afhankelijkheid van Amerika. Twee, uh, Europese landen moeten tegen elkaar worden uitgespeeld. En drie, we, we komen in een uh, blijvende staat van handelsstrijd. En vier, vierde scenario is, na een deal met Trump loopt alles met een sisser af. Nou, momenteel zitten we in, uh, ja, in permanente chaos. En uh, nou, er is dus even afwachten wat Trump doet. Trump... Uh, uh, heeft natuurlijk uh, momenteel even, even op een pauze gezet. Uh, gisteren op het nieuws uh, hoorden we dit natuurlijk. Is hier sprake van manipulatie van de beurs? En misschien wel van handel met voorkennis? Om 18 over 1 lokale tijd drukt Trump op de pauzeknop van de importheffingen. Opmerkelijk, in de minuten daarvoor een enorme piek in de verkoop van zogeheten call-opties. Met zo'n optie speculeer je op een snelle koerstijging in de nabije toekomst. En dat is dus precies wat er gebeurde. Jawel, en daarna, echt, voor mij een half uur later ontving je een aantal mensen die zeg maar, in het bedrijfsleven actief waren. En die hadden echt in een paar, een paar minuten hadden ze miljoenen verdiend. En nu komt er een onderzoek. Nou, misschien... Ja, nee, doe me niet, toch. Om, eh, of je met voorhandel heeft... Eh, volkennis heeft gehandeld. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nou, nee, goed, het is weer iets van eh, Trump. Dus eh, met andere woorden, ja, maak gewoon afspraken met hem... want dan kan je er goed uitkomen. Dat is echt zo. Blijf met hem communiceren. Hij, hij, hij slaat je met de stok. Ga toch naar hem toe. En denk je zo: nou ja, je hebt me geslagen... maar kunnen we tot een deal komen? Weet je oh, vreselijk. Wel? Ja, vreselijk. Hij is de winnaar. Geef goed toe dat hij de winnaar is. En ga met hem in zee, elke keer weer. Maar dan kom je dan als winnaar uit. Zo, dit is gewoon de, in die wereld zijn we nu terechtgekomen. De VS. Nee, hij denkt dus ook uh, dat hij uh, de leukste president ever... de beste, et cetera. maar hij gaat echt de geschiedenis boeken... als de gekste president ever. En de ja. antichrist en weet ik van wat ja. allemaal. Alles tegelijkertijd. En dan nou, heeft hij met Iran... Heeft hij, was hij met Iran of Irak? Nee, Iran heeft hier uh, afspraken gemaakt over de kerntoestanden. Natuurlijk. En dan wil je ook nog wereldvrede voor elkaar krijgen. Nou ja, we zullen het allemaal wel zien. Nou, ik, ik was wel een beetje geschrokken van uh, wat um, Obama op het net over... Uh, Um, Trump zei. Ik dacht van, nou, dan krijgen we echt een mooie, een mooie statement van Obama. Maar ik word net een schoofje. This has to do with something more precious, which is who are we as a country and what values do we stand for? And en Hij komt er niet uit. Het duurde eindeloos lang gewoon. En het kwam niet. effect. Ja, met een je een biden effect. Ik denk ah. van, hè? Was dit diezelfde Obama die vroeg een van die scherpe theorieën verkondigen. Nou, maar dat werd allemaal voor hem geschreven, hè? Denk ik ook een beetje. Ja. Dus ik denk, oké, okay, schoof. Dan nou valt het toch wel mee ook. <lacht> ik heb toch schoof, Zullen zoveel op een allerlei bochten vingen om ze te lullen? Maar dit was ook niet echt oh, een heel sterk, sterk, erger. sterk erger. stukje tekst wat hij neerzette. Goed, wat zit u te lezen? Ja, er was een artikel in... Uh op Facebook en internet, over attent zijn. En het schijnt dat het voor de Nederlanders... Het steeds grotere uitdaging is om attent te zijn. Oh. Want 76% van de Nederlanders vinden zichzelf attent. Maar het is echt een daling ten opzichte van de 81% van vorig jaar. De mensen zijn steeds minder attent. Oké. Okay. Vroeger, uh, vroeger was het vorig jaar was het 81%? Ja, dat mensen zeiden dat ze attent waren. En er zijn nu steeds meer mensen die het er een beetje bij gaan laten zitten. Maar weten mensen ook wel wat attent zijn is... Nou, hier staat de, de definitie. Is, uh, kleine gebaren naar anderen maken het tonen van oprechte interesse. Een persoonlijk kaartje, maar ook een simpel compliment of een luisterend oor. Dus ja. dat is attent zijn. Dus, uh, en digitale attenties zijn minder impactvol, ja? Want de felicitatie via WhatsApp is wel attent. Maar 10% vindt ook een like op social media attent. Maar eigenlijk is een echte kaart attent. Hoor. Ja. Ja. Maar ja, ik denk zelf van... Het is uh, mensen die ik niet eens goed ken, die zet ik, uh, stuur ik een WhatsAppje met een leuke. Het ligt eraan hoeveel moeite je doet, hè? Doe ja. je een soort kaartje erin, dan is die al veel attenter. Dan dat ja. het gewoon alleen dan is er al meer over nagedacht. Gefeliciteerd. En dat zit, weet je wel? Ja. Dus, uh, maar ja, dezelfde kampioen van attentheid is wel onze provincie Noord-Holland. Want de, de inwoners beschouwen zichzelf daar als het meest attent: 85 procent. Ja, maar ik En Groningen en, en, en Zeeland vinden zichzelf minder attent, Zeeland zelfs maar 62 procent. Oké, okay, je bent wat stugger. Ja. Ja, goed, maar de vraag is altijd van, ja, kan, ik, kan je over jezelf zeggen dat je attent bent? Nee, denk ik. Ik wil als ik iemand alles moet zeggen over jou dat je attent bent. Ik bedoel, ik ga, lang, ik ga naar de supermarkt, ik heb altijd vijf euro bij me. En dan staat daar iemand altijd te bedelen. en die, die uh, Eigenlijk vind ik dat ik iets meer doen, maar ik koop mijn schuld af met vijf euro. Is dat attent? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet attent. Het is gewoon lekker afkopen. Ja, maar iemand anders oh, zou ja. het als attent zien. Dus ja, maar wat kijk is uit. attent? Kijk uit, anders gaan we niks meer geven aan goede doelen. Omdat het allemaal afkoperij is. Terwijl ook mensen weer denken dat ze zo, zo goed bezig zijn. Ja, nee, het moet meer vanuit het hart komen. Dus ik, ja, nee, ja, het is lastig om dat te definiëren, denk Maar ik denk wel dat het zo is dat je wel de daad bij het woord voegt. Want soms heb ik wel eens, dan denk ik aan iemand. Ja. En dan denk ik van, uh, en dan uh, heb je ook van die grappige plaatjes. Van, ik dacht even aan je en hoe is het nu met dit of dat. Ja. En daardoor ben je even, dat je belangstelling toont. Dat is wel, ik vind het toch wel attent zijn. ja ik had ook laatst van uh, de nicht die vandaag jarig is... dat ik uh, uh, een, een plaatje hoorde en dat ik zei van... Weet jij nou wat die nou precies gezongen wordt? Uh, ik vond het vroeger zo'n leuk nummer en die was helemaal ontroerd. Yeah. En want uh, ze zong het ook altijd met haar vader en die spas. Ja, oh, wat een attente ding heb je allemaal weten. Ik, ik voel me zo schuldig nu. Echt, eigen gewin. Oh. Ja, eigen. Nee, gewin. Ja, precies. Maar, <laughs> het, eigenlijk moet het ook een beetje iets zijn voor alle twee, toch? Of niet? Nou, ik weet het ook allemaal niet. Ik ga erover filosoferen. Uh -huh. Eerst maar even elbo hier op de radio. Adrienne, again. Falls from a hiding book. Ah, ah, Adriana's face in a lightning flash. Ah, ah, ah. And to start is to drive, and to drive is to crash this car. Listen up. Dit is een apart plaatje. Ja, jonge gasten dit hoor. Elfbo, ze hebben al wat almonds afgeleverd. Adriana again hoor, die betoepaklijft in de zaterdagmorgen. En jawel, we hebben weer het bericht over de Joodse gemeenschap. Excuus Amsterdam voor de rol van de Jodenvervolging. En natuurlijk heeft Hansema burgemeester Halsema. die heeft excuus gemaakt. Die gaat excuus maken omdat toch ja, Amsterdam werkte er gewoon heel actief mee ja, om waren wel joodse van de mensen beste. te vervoeren. Daarom zijn de meeste uh... Joden in Nederland, die zijn al inderdaad allemaal uh, afgevoerd. Ja, en uh, daar is natuurlijk een documentaire over... dat ze via die tram dus al die, uh, die routes reden... waar die Joodse mensen mee opgehaald... en er zijn ook heel veel beelden bij. Ik heb die documentaire ook zitten kijken. Het is wel aangrijpend gewoon. En dan hebben ze die oude trein ook tevoorschijn gehad... Is om die dat net meer op tv bleef. geweest, die documentaire? Uh, nou, dat is nu alweer een maand geleden, denk oh. nou ik. Maar goed, uh, volgens mij, Marco had hem ook gekeken, volgens mij. Maar goed, dus het is wel uh, ja, aandoenlijk en hals maar uh, vals. Eh... Uh, uh, uh, Femke, Femke. Halsma, Femke Halsma, die uh, gaat daar excuus voor aanbieden op 24 april. Waarom en, niet op 4 mei gewoon? Dat zou ook nog mooier misschien kunnen zijn. Ja. Dat je het aan elkaar koppelt. Maar goed, dat is zichzelf wel mooi. En uh, daar wordt uh, 25 miljoen euro voor vrijgemaakt. Uh, voor het om een Jood excuus aan te bieden, uh, 25 miljoen nou, euro? Nou, om het Joodse leven in de stad beter te maken. 25 miljoen. 25 miljoen. Okay. Ik had gehoord dat een uh, vooraanstaande groep grote groep uh, joodse mensen uh, dit geld uh, gaan doneren aan de Palestijnen. Toch? <lacht> Toch? Ja. Frits, kom voor op de, Voor de wederopbouw. Ja, Frits, maak een statement in plaats maar, maar dat van dat al gedoe de hele tijd. Dat vind ik ook zo waanzinnig. Dat is ook een, het nieuws dat. Uh, dat de, uh, Israëliërs hele stukken grond uh, bij Gaza aan het bouwrijk maken zijn. Ja? Zodat daar nooit meer iemand kan wonen. En dan kunnen ze beginnen met, uh, uh, met uh, Israël aan zee of zo. Oh, of ja. strand, het uh, Trump-strand. Trump ja, trump Trump. Stond. Ja, trump. ja, ja, ja, ja met een paar Trump-hotels erbij. En ja, zo. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, daar wou ik ook nog vertellen dat het op 4 mei in Haarlem... Staat uh, er weer een herdenkingsconcert op het programma? Ja. En uh, het teken is Samen Sterker. En muziek en spoken word en verhalen komen samen. En het Kenner Jeugdorkest uh, gaat optreden onder leiding van Dirigent Christian Kui Kuivenhoven. Wat een mooie naam. En uh, het Kenner Jeugdorkest uh, heeft natuurlijk ook gisteren nog een scratch gehad. Hè? Want er was de mogelijkheid voor uh, jonge muzikanten om uh, je op te geven bij het Kenner Jeugdorkest. Dat je een, een scratch-evenement had, dat s middags uh, mensen ging oefenen en s'avonds optreden. Een scratch event scratch. scratch. Scratch. From Scratch, hè, zomaar boom. Ja? Omdat, uh, wat kan jij doen? Maar, uh, ik denk altijd een beetje ook aan dat uh, concert van die uh, minder uh, geestelijke Jussie uh, uh, Bent. Moet ik, ik dan een beetje aan denken? Scratch doet altijd maar denken aan dit. Ja. Ja. Oh, sorry, lekker. Sorry. Wel lekker. Herbie, wacht even. Straks, straks hebben we het over Hubby ook. die is namelijk jarig. Oké. Okay, okay. <laughs> <je? laughs> maar ja, in ieder geval, dat concert is er dus op, vrij, op zondagavond 4 mei okay. bij het er, Ja, ja. Nou, dit dus het is mooi dat ze daar gewoon weer bij stilstaan. Ja, ja. Eh, maar mis... inderdaad. Er, zijn zoveel, er is zoveel oorlogsgeweld geweest in alle oorlogen. Ja. Maar uh, ja, gaan we dat ook uh, China doen? Want de, de, de grootste werelduitroeiingen ja. zijn daar, hè? China, ja. India. En, uh... Maar dat is, ja, was dat oorlog of is dat meer gewoon. Dat is ja, binnen... mensen zijn uitgehongerd, hè? Ja, zoiets. Ja. ja, dat is dan weer niet de ene partij tegen de andere partij. Hoewel, ja, de staat tegen de bevolking is het dan weer. Ja. Goed, we zijn er weer, hè? dat is een moeilijk verhaal. dat ja. We hebben ons weer in die hoek ja. gefumpt. In de hoek geschilderd. Goed, wat hier, My Morning Jackets, Half a Lifetime, dat loopt wel. If you're making easy money, then you got some time to kill. Go get stock naked honey, and drop those dollar bills. Go drink in every barrel, go sleeping by the lake. Go buy and buy and love the way you get every chance you take.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 Just no more It might take you Half a lifetime Might take you 24 hours To do it Can't you take Just no more yeah. The first time Zandvoort. Lekker een gitaartje. Daar word je wakker mee. Half een lifetime. Ja, dat is om te realiseren dat je gewoon voorbij de helft bent. Dat je denkt van ja, dat moet je hier. Dus ja, ga niet nog een keer zo uh, lang leven. Nee, als je tegen de zestig loopt, dan is het bijna. Nou goed, de afloop dat weet mijn klaar. vrouw. Ja, mijn vrouw is natuurlijk zestig geworden. Dus dan wordt het helemaal duidelijk. Van echt, ben echt vet over de helft gewoon. Ja. Nou, maakt het helemaal niet uit. Dus, uh, je moet er gewoon nog wat voor maken. Maar goed, uh, het is toepak uh, Leeft op de radio vandaag in de krant weer. Ja, het gaat natuurlijk weer over uh, Taki. Er is weer een... Uh, ja, door de deken een advocaat ontslagen. Vita Sukrula. Die is uh, geschorst. Omdat hij namelijk toch waarschijnlijk ja, boodschappen van Rinkwan Taki naar buiten heeft gebracht. Hij heeft zelf het ontkend, maar hij is nu wel hij is geschorst. Dus hij heeft ook de verdediging van deze Ragwan neergelegd. Dus nu weer op zoek gaan naar weer een volgende advocaat. Jezus worden. En wat zijn dan de boodschappen die ze naar buiten brengen? Zijn die zo schokkend? Doe, uh, doe even de groeten aan mijn neef. Uh, ja, gewoon de groeten. Ja, je zegt gewoon de groeten. Ja, wat betekent dat? Dat kan ook iets betekenen natuurlijk. Hè? Dat als je... Uh, je de groeten van Rick uh, Warren. Ah, oh, dan weet ik wat ik moet doen. Nee, dat nee, is goed. Dan moet ik even afrekenen met die, uh, die gast. En, uh, stuur even een, uh, en als de groet is of uh, kusjes, dan betekent het weer iets anders. Ja. Uh, stuur een kanariepietje naar die en die, weet je wel. Precies. Als je gaat zingen, dan... Uh... Wil je een knootje voor me kopen? Ja. Dan kan je dat aan hem geven. Wat zit in de knootje? Nou, dat maakt het helemaal niet uit. Je hoeft het, breng het gewoon maar heen. Ja. Dus nou ja, het lijkt me ook lastig als advocaat voor zo'n uh, zo grote crimineel te werken. Dat je denkt van ja, ik kan gewoon echt helemaal niks zeggen over die man, want dat kan een boodschap zijn. Ben ik mijn baantje weer kwijt? Nou, nou jij zegt het nu ook over hem, hè. Dat wordt ook allemaal genoteerd. Hè? Jazeker, maar ik ben zijn advocaat niet. Dus dat is makkelijk, dat nee, Dat scheelt goed. een heel stuk. Ja, uh, uiteindelijk, uh, nou goed, het uh, ja, we, we zal wel weer een nieuwe opdraven. Wij horen niks meer over die andere. hoe uh, uh, oh, heet ze nou? De lange zwarte haar. Die is ook als verkaartigheidsdewerderk. Ja ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Iris. Iris. Westrik? Nee, nee, nee, Iris. Weski. West nee, West West ja, je hebt ook een Westrik, maar dat is dan weer een uh, verslaggever bij de NOS of zo. Oké, die weet. Ja, goed. Ja, ja. Uh, uh, goed. Nou, ja, ons... Over de NOS, et cetera. Ja? Uh, ja? Er, er schijnt het eerste omroephuis is al gevormd voor... ...voor het nieuwe bestel door Afrotros en Pauwnet. Ja, ik hoorde op uh, spijkers met hadden ze al een grap overgemaakt. Ja, Eerst huis is, ge is geformeerd. Ja, hè? blijf aan mijn huis, huis Dat heb je wel nodig bij de omroepen. Oh, oh wat <laughs> erg. Ja. Maar ja, ze zullen dus uh, vanaf 1 januari 1929 pas... ...of nee, sorry, 2022. Ja. Hoezo leeft je in de vorige eeuw. Maar ze uh, zullen beide omroepmerken... ...met behoud van hun eigen identiteit... ...maar in één organisatie... ...onder een gezamenlijke raad van toezicht actief zijn. Al dus de Afrotros. Ze werken wel al samen aan de achterkant. Ja? En uh, in een nieuw bestel van vier tot vijf omroephuizen, heeft het eerste omroephuis een omzet van ruim een kwart van de OCW gelden, waarmee de gelijkwaardige posities geborgd zijn. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat straks. Ja, ik vind sowieso. Ik, ik zou wel wat terug willen. Ik Boer zoekvrouw. En is, is Joling ook op drie of zo, geloof ik? Nog nee, niet. Dat is ik... op vier. Hè? Maar goed, uiteindelijk gewoon al die, al die flutprogramma's. Gewoon, ik wil informatieve programma's. Ik ja, wil... maar dan moet je dus eigenlijk heb je die. Uh, uh, de, de, de omroep uh, human yeah. human yeah. die Royale, human yeah. maar die uh, die zijn gewoon uh, heel goed met uh, documentaires yeah. en ja en die vind ik erg goed dat soort dingen moeten blijven. Ja, probeer het te verkopen aan de Van Die Charlie Bergman, die is laatst ook op ja, tv ja, met uh, blauwe ballen. Ja, ja. Nou, daar hebben we al genoeg over gepraat. Ik. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Nou, zeker. Dat is even, even confronterend. Maar eh, er zijn een heleboel, een heleboel van dat soort dingen. En zeker het uur van de Wolf en zo, dat mag zeker niet weg. nee. nee. nee. Maar ik vind het alleen zo jammer dat dat zo enorm laat is altijd. Het ja, begint waar. meestal pas om half elf of zo. Of ja, maar dan heb ik, al, heb ik wat meer rust in de kont om er zeg maar, zoiets uit te zien. Misschien oh, okay. van de avond heb ik dat niet. Dus dat is net. Uh, dat vind ik wel leuk als we bepaalde zangers uh, onder vuur nemen. Of nou ja, ja. onder de loep leggen. Dat nou, is beter. Kritische dingen vind ik altijd wel, wel ja. goed. Dat hoort de omroep ook te presenteren. En als dat vermaakt, dat, uh, nee, dat hoeft allemaal niet. Maar goed. Dat heb maar ja, ik, ja, ik zag ook gisteren goed. ook iets van omroep zwart. Ja. Dat was een soort datingprogramma. Ik denk, wat is dit nou weer? Dat is een mooi grappig. Dat ja, is grappig. Ja. Goed, ik laat je voor 9 um, uur. arrested youth. Komt nooit voor mij. Nee, Ik